Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de presidentsverkiezingen in Mexico... zijn gewonnen door de kandidaat van de oppositie, Enrique Peña Nieto. Hij zou volgens Exitpols ongeveer 40 procent van de stemmen hebben gekregen. Zijn institutionele, revolutionaire partij... heeft ook de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij bestuurde het land 71 jaar... tot in 2000 de partij van aftredend president Calderon aan de macht kwam... Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in Calderon omdat de strijd tegen het drugsgeweld lijkt mislukt en de economische groei tegenvalt. Peña Nieto wil meer aandacht voor andere problemen dan drugsgeweld. In Spanje is de EK-titel uitgebreid gevierd. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op en overal reden toeterende auto's.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 De maximumsnelheid werd daar tien jaar geleden verlaagd van 100 naar 80 om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te verminderen. Maar volgens verkeersminister Schultz van Hagen heeft die verlaging nauwelijks effect gehad. In IJmuiden voorkomt Greenpeace al dagenlang dat een groot visserschip naar Australië vertrekt. Actievoerders hebben woensdagavond een ketting om de schroef gehangen van het schip. Greenpeace vreest dat het schip een visgebied in Australië zal plunderen en wil dat de Europese ministers overbevissing aanpakken. Het weer het wordt een droge en overwegend zonnige dag. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden. Morgen iets warmer en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Uh.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 Ja mensen, goedemorgen, zou ik maar zeggen. Ik, ik verlang eigenlijk al een beetje naar mijn bedje. Maar eh, ik word weer helemaal wakker als ik nu ga luisteren naar Jan Eemhaus. Truck Traces, Het platenhoekje van Jan Eemhaus. Goedemorgen. Caledonië, gezongen door Van Morrison. Dat stond al heel erg lang op mijn verlanglijstje... om dat eens te laten horen in dit rubriekje, maar het kwam er steeds niet van. Nou, nu dan wel. Bij mijn weten werd het singeltje uitsluitend in 1974 uitgebracht in Nederland... en het werd geen hit. Belachelijk. begeleid door uh, de Caledonia Orchestra. Dat was een gelegenheidsband die een paar jaar zou blijven bestaan. En uh, die uitermate goed bekend stond in muzikaal opzicht. Um, ja, de kerken in Nederland, die stromen niet meer leeg... maar ze zijn leeg, laten we eerlijk wezen. Um, wat missen wij? Nou, wat we kunnen missen zijn al die schandalen die de kerk uh, teisteren. Maar wat we ook missen is zo iemand als de Reverend Kelsey die in 1958 in zijn eigen kerk... en dat was de Congregation of the Temple Church of God and Christ... dat is een naam die helemaal niks of niemand meer uitsluit... die in zijn eigen kerk dus in 1958 een uh, singeltje opnam... met uh, vier van zijn uh, performances erop. En eentje wil ik laten horen. I am a witness for my lord. I want to call your attention to the first chapter of Acts, apostle... and eat first... But ye shall receive power after the Holy Ghost come upon you. Yeah. He shall be my witness in Jerusalem, and in Judea and Samaria, and in utmost part of the world. Yeah. These are the words that spoken by Jesus after his resurrection, talking to his disciples, even who had laid him out at far at Bethlehem, lift up his hand and blessed him. Let us say amen. Yeah. Praise the Lord, power, even the witness of him. We can't be a witness unless, amen, we know something about the key. Amen. amen! So Jesus was talking to his disciples. He shall be my witness both in Jerusalem and Judea, and Samaria and the utmost parts of the earth. Amen! Amen! amen. amen. I feel like glorifying him tonight because I'm the witness. Witness! Winners, oh my winners, oh my soul is a Witness! Oh winners, oh winners, oh my winners, oh my soul is a Read about Samson from his birth. Strongest man was ever on earth Way back down in anxious time Till three thousand fillers' time Samson kept for wondering bound, Tell his wife said on the knees Tell his wife your strength might be Talk to him so sweet it fell. Samson said it in his hand Shame I Harry, clean his hand Frank became as an natural man We know! None none. Pray to God and stop the sun. Stop the sun battle one. Stop the sun in battle two. Stop the sun in battle three. Then God disagrees. Stop the sun in battle four. God landed one no more. Stop the sun in battle five. God and land. Reconcile. Winner. Winner. Winner. Ja, de Reverend Kelsey in 1958. En als je dat dan hoort, dan weet je waar een heleboel zangers en zangeressen... de mosterd haalden in de jaren 60, 70 en eigenlijk tot, tot vandaag de dag. Um, natuurlijk ook Aretha Franklin. Ik ga een heel bekend nummer van haar laten horen. Maar ja, daar kan je nooit genoeg van krijgen, toch? Um, dit nummer, trouwens, dat wilde niet lukken in de studio. Uren prutsen en gedoe en het ging gewoon niet. En het eindigde er eigenlijk mee dat iedereen maar een beetje ja, uh, had afgehaakt en rondhing. Toetsenist uh, zat zich te vervelen en speelde dit themaatje. En ineens wist Aretha hoe ze: I never loved a man the way that I love you moest zingen. Namelijk zo... Voorbeelden zoeken om aan te tonen dat die reverend van daarnet vele navolgers heeft gehad. Ach, dat hoeft helemaal niet. Ze komen er gewoon aan rollen. Ray Charles, die maar doen. I'm moving on uit de jaren 50. Tot volgende week. Muziek weer. Dankjewel, Jan Emaus. Um, wat gaan we doen? We gaan nog iets anders doen, want Jan heeft ook nog weer een mooie tekst geschreven. Het mysterie van Emily. Er gaan we spelen? Dat betekent dat. Uh, u, ik heb dadelijk iets voor gelezen. En dat is een, een verhaal. En het is opgedeeld in drie fragmenten. En u moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u knijpkatten winnen. Moet je bellen met 0800-1121? Zijn gaat gratis? Allemaal. Oh no. Nou, hier komt het eerste fragment. Vader Abraham had zeven zonen. Dus Manuela kan nooit een kind van hem geweest zijn. Dus toen ze Papi loopt toch niet zo snel riep... zal dat geweest zijn tegen de papa van Stef Bos? Die lijkt trouwens sprekend op dokter Bernard. En die wilde maar niet van het dak afkomen. Ondanks de laatste waarschuwing. Waarheen, riep de medicus vanaf dat dak. Waarvoor? Laat me, zei de dokter. Hij is maar een clown, zeiden ze beneden. En vanavond heb ik hoofdpijn, riep de dokter terug. Laat mij er alsjeblieft buiten, verzuchtte Mariska. Hé, hey, nee, nee, wacht even. 0800-1121, als u het denkt te weten. En hier is uh, Emiliana Torrini. Hey, I'm in love. My fingers keep keeper. Tong tong tong tong, my heart is beating like a jungle drum. Rocka rocka rocka tong tong, my heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips, 'cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Kot, kot, kot, kot, was het gelijk afgelopen. Aan de telefoon. Venno. Goedenacht, Venno. Ja, uh, goedemorgen Adeline. Oh ja, goedemorgen ja. Je zit in de auto? Uh, ja, het laatste stukje voordat ik in de vrachtwagen stap. Dus ik hoop dat ik nog verstaanbaar ben. Ja, het gaat best. Hé, hey, en uh, wat ga je rijden vandaag? Uh, wat ga je rijden? Oh, dat weet ik nog niet. <laughs> Maakt je ook uh, niet uit. Ik, ik begin leeg. Oh, je begint leeg. Nou, ga, ga je dan ook sneller? Gaat, kan je dan ook harder rijden? Uh, ja, je trekt harder op. Je trekt sneller op, omdat de vrachtwagen dan leeg is. Hè? Ja, oké. Okay. Okay. Maar uh, je hebt natuurlijk altijd de begrenzing van, zeg maar, 89 kilometer. Harder ga je niet. Oh, nee? Nee, vrachtwagens zijn begrensd. Oh, oh, is dat zo? Echt waar? Okay. Ja. Oké. Okay. Ik heb één keer... Uh, uh, nee, dat ga ik niet vertellen. Hé, <laughs> hey, uh, Venno, heb jij een lekker weekend gehad? Uh, geweldig, ik heb een nachtje in de Ardennen doorgebracht. Oh, heerlijk. En uh, we gaan er eigenlijk bijna elk weekend naartoe de laatste tijd. Uh, naar de familiebungalow, zou zullen we zeggen. Ja. En het is daar altijd zo prachtig en rustig. Ik heb maar één uur geslapen overigens nou. Jeetje. Maar ik ben daar zo uitgerust dat ik er weer tegen kan. Oh, wat goed. Ja, hè. Hé, hey, en, en maar was het, hoe was het weer? Want ik vond het wel waaien zeg, uh, gisteren. Waanzinnig. Ja, oh, het is allemaal waanzinnig gisteren. Dus we zijn vlak waar de Tour de France gestart is, zijn we met die bungalow. Dus uh, het was, was super. Oh, is, is Tour de France in, in de Ardennen gestart? Ja, hij begon in Luik met de proloog op zaterdag. Oh, okay. En uh, toen maakte hij door de Ardennen de eerste etappe. Oh, ik ben, ik ben, wat ben ik ook een sport... En uh, sport... Ik, twee jaar geleden hebben we het natuurlijk in Rotterdam meegemaakt. Toen stuitte die vlak voor ons huis. Ach, wat ja, ah, Ja, Ik heb het ook een keertje gezien. heb mijn tourpetje kwijt. Ik weet niet waar ik die heb laten leggen. Maar uh, anders heb ik die opgezet. Oké. Okay. Um, Radio 1, sportzomer. Ja, we worden het mee dood gegooid. Maar ze doen ook andere dingen, hoor, op Radio 1. Maar uh, ik zit te denken, ja, de Tour de France. Ik heb één keer heb ik hem, uh, uh, min of meer langs zien komen. Maar dat was... Uh, uh, dat was dus elf jaar geleden in het in, in, in Maasdal in Frankrijk. En uh, toen hadden we een radiootje aan. En toen kregen we tijdens de, dat ze langskwamen, kregen we door dat, uh, dat helemaal Brood gesprongen was. Van Hilton. Dat was ook wel heel gek. Dus dat, dat, dat, dat plak ik nu altijd aan de Tour de France. Huh. Ja, het was dit keer uh, ja, ook uh, gedeeld in het Maasdal. Hè? Luik ligt uh, Ja, precies. Maas. Eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Goed. Hé, hey, we uh, waren een spel aan het spelen. Wie denk jij of wat denk jij dat het is? Ja, nou, uh, het zijn allemaal uh, Nederlandse liedjestitels, hè? Dat heb je wel inderdaad goed gehoord. Hé, hey, ben je er nog? Wat oh. gebeurt er? Ja, nee. Uh, ja, Francis zat met zijn fikken ergens aan. Dus denk ik. Oh. Ja? Oh. Maar het is weer goed. <laughs> nou, ja, ja inderdaad, dat lijkt mij ook wel. Uh, uh, en en, en wat, wat brengt dat uh, voor uh, oplossing? Nou, omdat ik nogal een fan ben van eigenlijk Peter Koelenwijn, dacht ik aan hem. Ja. Van Kom van der Dakar bijvoorbeeld. Dat heeft hij gezongen en daar is hij mee. Maar met andere liedjes heeft hij misschien als producent wat te maken. gehad, dacht ik dan? Oh ja, nou nee hoor. Dat is helemaal fout. Blijf luisteren en werk ze vandaag. Ja, oké. Dag Adeline. Oh, Eline belde ook. Maar die was net wakker. Maar die dacht ook Peter Koelewijn. Dus en ze heeft weer opgehangen of Nou, misschien belt ze straks weer. Ik ga gewoon het tweede fragment lezen. Ja, toch? Als het om de liefde gaat, ging de dokter verder. Kies ik voor Bloody Mary. Ah, je, je weet wel, ze was de schrik der zee. En bepaalt geen godin op een bergtop. Dus morgen ben ik de bruid. zei Mary gevat. Receptie in het kleine café bij de haven. Komt Karel ook? Nee, niet vandaag. Die zit te schaken met die intellectuelen. En Bonnie? Nee. Ze riepen, Bonnie, kom je buiten spelen? Dan weet je het wel. En Sofietje dan? Ah, die is er al. Kijk, daar in de hoek. Ze drinkt ranya. Oeh. Hoe? een rietje. Komt er ook een Chinees? Nou, ik hoop voor wel, want die doen veel meer met vlees. <tie> <tie> ik denk dat Jan echt veel lol had toen hij dit schreef. 0800-1121. Als we het denkt te weten, wat gaan we draaien? Oh ja, dit is uh, Tin Man en de Telefoon. Met uh, die begeleide uh, Jan Stra Komt van het album uh, Gainsnor, het, hè Van... Uh, onze grote vriend... Uh, ben, uh, nou, ga maar luisteren. Les Amours Perdue. Les Amours perdus Ne se retrouvent plus Et les amours délaissés Peuvent toujours chercher Ne sont pas loin pourtant Car les amants délaissés ne peuvent tout le serments de cœur Tous les cerfs d'amour Tous les serments serment moi dans tes bras mon amour On s'aimera toujours toujours Ne se retrouve plus et les amants délaissés peuvent toujours chercher mes amours perdus en tout jour mes nuits et dans les bras inconnus je veux trouver Jour de ma première amour Tu le sers mon amour Tu le sers mon amour Tu le sers moi serment -moi dans tes bras mon amour On s'aimera toujours toujours toujours toujours toujours toujours tous Les amours perdus ne seront Ja, Janna nou schaar was dat. Uh, uh, Kjelt uit Groningen, goedenacht. Uh, morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je, ben, je, ben je al wakker of, of nog wakker? Nee, ik ben al wakker. Oké. Okay waar ben je zo vroeg wakker? Ah, ik ga zo meteen weer studeren. Oh, heb je, heb je tentamens? Uh, nou, hertentamens komen er weer aan. Dus, uh... her voor wat? Uh, ik doe lerarenopleiding Algemene Economie. Ja, en waar was je voor gezakt? Uh, dat is uh, voor, <laughs> voor uh, pedagogiek. Dus, uh... Oh, <laughs> dat lijkt me wel vrij wezenlijk, hè? Ja. <laughs> yeah. Oh, economie. Economie vind ik echt het, echt het vreselijkste mm -hmm. vak wat er is, toch? Of niet? Wat zei je? Economie, het vreselijkste ja, vak. Ja, ja, ja, economie, ja. Ah, ja, goed. Nou, dan wens ik je heel veel succes mee. Uh, uh, wie denk jij uh, uh, dat het is? Uh, ik gok op Bonnie St. Clair. En waarom? Uh, nou, Dr. Bernhard hoorde ik langskomen... en in het tweede fragment kwam haar naam gewoon letterlijk langs. Ja, dat is het liedje. Bonnie, kom je buiten spelen? Ken je dat liedje? Ja. Niet? Nou, het is helemaal fout gehad. Ik gehad. Oh, jammer. Nou ja, maakt niet uit. Uh, blijf luisteren. Misschien uh, raad je het straks. Oké? Okay? Is goed. Hey, succes hey, met je. de studie, hè? Hey. Doeg. Eh, uh, Siko? Ja, dan ben ik weer. Dan was je weer. Ja. Zeg maar, uh, Sico, ben je nou... Sico, jij belt meestal midden in de nacht en nu... Ik hoor het ik... helemaal slecht. Ik ga helemaal met mijn lippen... Zit ik nu op de microfoon? Kun je het nu horen? Nu gaat het iets beter, ja. Gaat iets beter. Hoe is het met je, Sikko? Je klinkt een beetje stilletjes. Nou, ik ben uh, de hele nacht wakker gebleven om naar dit spelletje te luisteren. Om naar mij te luisteren? Ja, naar dit spelletje, ja. Echt waar? Ja, serieus. En nee, nu zo. ben je dus heel moe? Nee, dat valt wel mee. Ik heb nou drie weken vakantie. Dus, uh... Oh, echt waar? Je hoeft me niet te werken. Nou, ik heb vrij, hè. Ja. Vakantie is vrij. Ja, precies. Dus je... <lacht> het zal <op> mij liggen. <lacht> ja, het is laat voor mij. Goed. Ja, voor, nou, voor mij is vroeg. Hé, het met je vriendin? Laten we het daar maar niet over hebben. Oh, oké. Okay. Nee, dan weet ik dat is Dat al... is zo prettig. Nee, oké, okay, dan, dan, dan doen we dat ook niet. Sico, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het uh, Pieter Wiegersma is. Hij is al lang overleden. Ja. Maar behalve dat hij uh, levenspartner en singer-songwriter bijvoorbeeld in Zonderdalf, was, had natuurlijk al andere dingen gedaan. Ja. Hij schilderde ook, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar uh, het is helemaal fout. Dat weet ik niet. <lacht> <lacht> ja, maakt mij niet uit. Ik heb nee. hier toch weer eindelijk eens uh, gesproken. Nou ja, goed. Ik heb een paar weken niet gebeld. Nee! En meestal bel ik wel. En meestal heb ik het fout. Ja. Behalve die ene keer toen het over... Uh, hoe heet het? Die vent Alexander Pechtold was. Nou, dat was maar een... dat was een beetje doorgestoken kaart, hè? Oh nee, nee. Dat was heel goed van jou. Nee, dat was een beetje doorgestoken oh. kaart van Francis. He, weet je nog? Oh, echt waar? Ja, die zei, dat is goed, maar ik mag het niet zeggen. Oh, oh, echt waar? Oh, wat erg! Dat is dus gewoon doorgestoken kaart. Hij zegt dat het niet waar is. Nou, ik, uh, ik betwijfel dat maar goed. Tot nou, wie moet ik, ik geloven? Laat. Moet ik Siko geloven of mijn eigen regisseur? Dat is een nou, dilemma. Dat, uh, laten we het maar in het midden houden, hè? We, we gaan het ergens in het midden houden. Oké, okay, nou goed, uh, dan ga ik je hangen, Siko, En ja. uh, dan ga ik het volgende fragment lezen. Dank je wel. Dag. Doeg. Kijk, je moet heel goed opletten, want hier zit wel het antwoord in, maar hij zit goed verstopt. Leni uit de Takkenstraat zegt, trouw niet voor je veertig bent. Ja, dat zal wel, zegt dokter Bernhard, maar ik voel me zo verdomd alleen. Kan de muziek aan? Nee. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Niemand. Nou, dan gaan we maar op huwelijksreis. Met de vlam in de pijp naar een kangeroe-eiland van brandend zand. Ah, daar laten we de vlieger op. En dan zegt de dokter tegen Bloody Mary dat huilen voor haar te laat is. Hij bekent dat hij vreemd is gegaan. Tenminste, alleen in woorden. Met een godin. Wat was haar naam? Vroeg Bloody Mary. Doet er niet toe, zei Bernhard. Laten we de Foxy... fox -tot maar dansen tot we allemaal beestjes zien. Wie is die godin? Haar naam is in het eerste fragment gevallen. La la la la. Verder zeg ik niks. 0800 1121 En gaan we gaan het draaien. Oh ja. Oh, heerlijk nummer. Ik krijg nooit genoeg van. Dr. John. Nacht. Goedemorgen. Hallo. Har. Hallo. Hoe is het nou? Ja, met Har. Ja. Hey Adeline. Alles, alles goed? Ja, prima. Ik kom net van een feesten feestje Ja, je, ben, nou je bent ook maar... in Oosterpark geweest? Ja, natuurlijk. Katie koot hier. Ja, lekker toch. Ik heb gezichten gedicht uh, geschonken bij het monument. Met een bosje bloemen en uh, een paar veren neergelegd. Van, uh, van een stelletje wilde verzanten, weet ik veel. Uh, die daar in het Oosterpark liepen. En, uh, ik heb mooie gedichten achtergelaten van Ramses. En uh, dit had ik ook voorgedragen een paar dagen geleden. Heel veel applaus gehad van de mensen er, en zo. Leuk. En uh, daarna ben ik nog even naar het Werteinpark geweest. Naar het buurtfeest in de Fantagebuurt. Dat was ook te gek. Met het fanfare van de, van de eerste liefdes nog. Ah, oh, wat goed. Hé, hey, en uh, waarom, waarom leg je daar veren? Wat, wat betekent dat, veren? Nou, dat is een Indiaans uh, gebruik. Hè. Dus uh, zeg maar de, de veren die een vogel achterlaat... Die, uh, die kun je nog gebruiken voor, uh, voor het verdere leven ook. Heeft oh, okay. iets symbolisch, Oh, wat uh, mooi. Ja. Iets filosofisch. Net ja. hetzelfde als, als je zegt toen mijn, toen, mijn, toen mijn kind geboren werd, uh, vroeger, heel lang geleden. De placenten van mijn, uh, van mijn zoon heb ik begraven onder een uh, boom. Dat is ook een Indonesisch gebruik en zo. Oké. Okay. Een natuur uh, iets, zeg maar. Maar nu dus... heb je het weer over Indonesisch. Ja, nou, gewoon. U werd natuur, natuur oh, okay, gebruikt. Oké, ja, goed. Dat ja. Heeft, Okay. Hey, en heb je dat gedicht bij de hand? Wil je het gedicht horen van Ramses? Ja, daar, heb je het? Oh, dan moet ik even snel even de computer. Ik heb het zelf voor. Oh nee, nee ga nee, Ik heb het zelf voor. Ik heb het zelf gebeurd hoor. Als je één momentje hebt, dan kan ik even met de computer het even snel opzoeken. Oké. Okay. Ik raad snel het echt voor. Komt die aan hoor. Uh, Klik-klak-klik-klak. En ik heb het gevonden en ik weet de oplossing ook nog een keer van de. Hoop ik. Nee, Dat is een fout. Wat je hebt. Hoop ik, hoop ik. Ja. Maar het gedicht, dat uh, ga ik ook schenken aan. Het monument bij het Safati-huis, weet je wel. Ja, maar het is een gedicht van Ramses, of wat? Of is het een gedicht van jou? Het gedicht dat ik geschreven heb voor Ramses, wat in het parool heeft gestaan, een hele pagina. Oké. Okay. Het is geplaatst in het parool toen. Ja goed, laat, laat horen. Komt hij hoor, moment van hij is aan het openen. Maar hij komt eraan, het heet, uh, het heet, ga nou gewoon open. Nee, <laughs> ik bedoel, Microsoft Word, helpt me een beetje mee, mag ik reclame maken? Marco? Wat zei je? Kom op nou, nou komt heet voor Ramses' laatste reis. De laatste nacht van je hele lange, lange leven... ...liep ik voor je huis, jouw sorfati-huis. Ik stond stil en ik dacht aan je. Sinds kort was je de nieuwe opa voor mijn zoon. Vroeger zaten we urenlang aan de bar van de gelachkamer ...en zopen en zo, en zo ons richting God. We vaarden samen verliefd tot diep in de nacht over de gracht. En nu... Nu was er een rood-wit lint voor je stoep. Een werkman in een bus als poortwa poortwachter voor jouw gezongen hemel. Leg de verlicht met duizenden fijne draadjes al de verbinding aan met het hiernaamhals. Het is goed zo, Ramses. Ik laat je los. Als een wilde vogel zing je los tot ver achter de horizon. Zonder jou, Ramses, geeft de zon... Een straal in de licht op mijn Amsterdams balkon. Ik vind het heel mooi, Har. Uh, en ik heb ik, ik hem in de tijd ook gelezen in het Parol. Want ik heb het Parool. Dus uh, ik ken het al. Ja, het is mooi. Dankjewel. Hey, en, <laughs> ja, wat mooi. En, en ja, goed. En dat heb je dus daar neergelegd. In, ja, heb uh, een... ja, ik bij het slavernijmonument dichtgelegd. Het is ook een, een, een monument voor nou, dierbare gevallen mensen, zeg maar. Ja, okay. Overleden mensen. Dat kan je ook die veel goede betekenen. Ja, ja. oké. Okay. Dus het is ja, het is zoveel hè, wie is er geen slaaf in het leven zeg maar. Ja, inderdaad. Het gaat maar door. Ja. De vrijwilligers zijn de slaven in het leven, weet ik veel. -slaaf, Slaafing, we. maar de lust, uh, Nou, nee, lust, heb ik. je nog even een uurtje of twee. Nee. Har, luister, we ja. gaan terug naar het spelletje. Uh, oh, spelletje want jij zelf, denkt ja. dat je gewonnen hebt. en uh, uh, Zeg het maar. Uh, was dat goed, mijn oplossing, dacht je? Nee, helemaal niet. Zeg het maar. <laughs> je hebt er niks gezegd. Nee, zeg het maar, wat denk je? Danny de Munk. Dan kom je daar naar bij. Nee, helemaal niet. Helemaal ook fout. Nee, goed. Goed, <laughs> ja, nou, ik heb al één knuitkort voor. Ja, je. daarom. Ik ga door met de volgende. Hart okay. tot de volgende keer. Tot gauw. Doei. Doei. Tom? Ja, dat ben ik. Je belt vanuit je bedje. Hi. Ik heb het hele gesprek via de telefoon van je van de voorganger gehoord. Maar wel heel slecht. Ja, oh. goeie... nou, jij klinkt ook een beetje krakerig, jouw telefoontje. Ja, dat klopt, dat heb je met mobieltjes. Ja. Rond dingen. Uh, maar ik ben wel helemaal wakker. Je bent helemaal wakker. Nou, daar, daar gaat het maar om. Tom, ben ik wakker. wie denk jij dat het is? Volgens mij is het Lenny Koer. En waarom denk je dat? Wat zeg je? Waarom denk je dat? Nou, ik hoorde bij het uh, vorige. Bij de vorige hint, de Chinees doet meer met vlees. En ik, ik heb een deuntje in mijn hoofd van uh, zeven Chinezen. En dat, dat was in mijn, droom, mijn dromen, mijn vannacht. En toen kwamen uh, kwam er een belletje tussendoor. En toen kwam jij weer met een mededeling. En dan dacht ik in het tweede woord te horen Lenny of Lenny. Oh, Lenny uit de Takkenstraat. Dat is volgens mij ook een liedje. Nee, eh, nee ja. een, een, niet Lenny, Koer. Ja, en, nee, het was het zinnetje waarin ik dacht van... Okay. Hé, hey, dat is hem. En toen zei jij nog iets van in het eerste woord of in het tweede woord stond het. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, ja, nee, Tom, ik... het is wat? hartstikke fout. Hartstikke fout. Nou, is het niet geraden. Ja, maar... Oh, ik heb, ik heb in, in, in uh, het eerste fragment... Uh, is het laatste woord wat ik daar zeg... is haar, acht, is haar voornaam van degene uh, die ik zoek. En uh, in de laatste uh, aanwijzing... heb ik duidelijk gezegd... Uh, dokter Bernhard is vreemd gegaan... Is vreemd gegaan, tenminste alleen in woorden. Met een godin. Dat is een belangrijke clue. Nou, weet je wat? Uh, uh, ik doe je nog een... Dag Tom! Oh, je bent al weg. Oké. Okay. Toedelo! Uh, uh, we hebben nog even tijd, hè? Weet je wat? We draaien uh, even Dr. Hoek. Ah, want ik denk, we hebben Dr. John gedraaid. Dus nu even Dr. Hoek. En dan uh, denk nog even na. Je kan dan nog bellen. Dus, en daarna ga ik het verraden. Goed, komt-ie. Ever moan, and won't you wake up early? Cook me great big T bone steak. Serve it to me and big go out in the street and hustle. Bring me back all the money you made. Tell her, won't you rub my body with sweet scent at all? Cool me with electric fans. I said, You run to the church, fall down on your knees. Say, Lord, I wanna thank you for that man. And I call that true. But, baby, that's the kind of no-believe. Oh. Oh. You lookin' here now get up baby come on i want to come home every evening to a great big meal of wine a roasted desert mm -hmm. i want you to say to me ray hey this is Susie, this is Kay. i brought them both home to you for a present when the man downs the and finds my stash won't you tell him it belong to you and when you're sitting in the slam tell all the other chickies when they get out they should look me up too right i call that true But, baby, that's the kind of robbery. Oh, ow. Oh. Have a little cigarette. And you get away from here All now. right, baby. Some guy accusing me of fooling with his wife. Betting to take me apart. Points a gun at me. I want you to jump in the middle. Take the bullet in your own heart. And with that as you're lying on the floor and dying, I want you to look up at me and say, What? Hey, Ray. I'm sorry I messed up your rug Just throw my body out of the way And, And I call that love. You know what it is Jula sweet <laughs> That ain't the kind of love I can But baby that's the kind of love I need Hollywood calls you on the telephone I want you to turn I don't need it And when we're ballin' baby, right on top So we we'll never ever strain my heart But call it true Low Low True and sweet Nah That ain't the kind of love I'm getting That ain't kind of ain't baby, you know, kind of love I'm carrying No kind, baby. But I don't need it. No, I don't need it. I'm right here, man. You want me de mailbied. Nou, uh, het is niet geraden. We zijn om uh, mensen die gebeld. Hebben iedereen Bonnie Sinclair, Vala Abraham. Het is het allemaal niet, allemaal niet, allemaal niet. Want het is wel iets moeilijker, hè. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal uh, titels van uh, Nederlandse liedjes komen langs. Alleen. Uh, ja, in het eerste fragment zei ik toch. Uh, laat mij er alsjeblieft buiten, verzucht Mariska. Ja? Hij is een beetje vreemd gegaan, tenminste, alleen in woorden. Dus hij is een andere taal gaan gebruiken met een godin, Venus, Mariska. Nou, dan weten jullie toch wel. Hè? Ja, nu nou, hoef je niet meer te bellen. Het is gewoon niet geraden. Het was Venus van Shocking Blue. Het enige niet-Nederlandstalig liedje. Nou, Jan, ik vond hem hartstikke leuk. Het was een experiment. Maar ja, het is te moeilijk. Het is te moeilijk voor de mensen. Uh, we gaan iets anders doen. We gaan een broodspoor weer vervolgen. We zijn er bijna. We zijn bij de taxistandplaats bij het Concertgebouwplein. En we gaan luisteren naar taxichauffeurs. Die vertellen over Herman Brood. Het is gemaakt door Hummel en de Boer. In opdracht van de verhalensite Oneindig Noord-Holland. Het, het is echt leuk. Dan moet je de stad doorlopen met je, met, je, met je smartphone. En dan kan je op allerlei plekken die verhalen horen. Dat is heel leuk. En ik mag ze hier nu uitzenden. Goed, laten we gaan luisteren. Bij de taxistandplaats, taxichauffeurs of Herman als passagier. Ik heb hem diverse malen vervoerd. Ik, weet... uh, ik heb hem, denk ik, drie of vier keer mogen meemaken in de auto. Ja, ik heb hem een paar keer in de auto gehad. Ja, ik denk ook dat ik hem uh, iets van uh, drie keer in de auto heb gehad. Uh, waar van waar naartoe en, uh, en waar vandaan Dat is een andere adres gebrengd, de week weet ik ja, niet. In waar weet ik maar niet meer precies. En ze gingen naar... Uh, ik weet niet eens wat ik gisteren gegeten heb, dus laat dat ik dat nog weet. Het was een hele grote taxikland natuurlijk. Want, uh, elke meter die legde hij aan de taxi af. Wat ik wel weet is dat hij zelf nooit een taxi belde. Hij liet bellen of hij stapte in uh, op straat. En uh, ja, ik bedoel, dat was natuurlijk een markant figuur. En dan zien we wel open. En dan kijk je eerst, denk je, oh, even een slokje op. En uh, die keer dat hij geen slokje op had, dacht ik, oh, hij heeft geen slokje op. Dus viel er allemaal op. Dus, uh, dat viel helemaal op. Zo ervaren ik Herman Brood in die tijd. Toen tijdens. stonden we op de taxistandplaats, euh, tijd tegenover het concertgebouw, bij de Van Balenstraat. Kwam Herman aan op een hele speciale, speciale step. En daar moest je met twee voeten op gaan staan. En dan, ja, zo'n hurkende uh, bewegingen maken om hem voor te bewegen. En hij had een hond bij zich. En op een gegeven moment stopte Herman bij een boom en ging bij de boom staan en deze ene been omhoog uh, om de hond voor te doen hoe hij een plas moest doen. Waarop de hond dus naast hem ging staan en een plas ging doen uh, zoals Herman hem voordeed. Herman met een stalen gezicht weer op de, op de, op de step en uh, met de hond gewoon zijn weg vervolgend. Uh, ja, het was, was grappig. Hij heeft ons, uh, ons alle zeer vermaakt daarmee... Die, die daar stonden te wachten op onze klant. Ik stond eerst een man Leidseplein en ik zag hem al aankomen lopen... met een, uh, met een kind op zijn arm. Nou, als een goed taxichauffeur stapte ik uit en uh, liet ik hem instappen voor wie. En Tijdens de instappen zag ik dat het uh, geen echt kind was, maar een pop was... die hij op zijn... Zo als je een kleine baby draagt, zeg maar, zo droeg hij hem ook. Dus nou, ik ben ingestapt, we zijn gaan rijden, En ik zeg, uh, waarom wat, wat, wat lopen we met een pop? Hij zei, nou ja, mijn vrouw is zwanger. En op het advies van mijn psychiater moet ik nu oefenen. En daarom loop ik met die pop. En ik heb hem ergens afgezet, ik weet niet meer waar. En uh, ja, hij stapt uit en dan loopt gewoon... Met, en hij praat ook nog tegen die pop. Uh, zoete woordjes en dat soort dingen. En zo liep hij, liep hij weer. En ik kan me nog één keer heel goed herinneren dat ik hem in Aalto had... van de Westergasfabriek van de Kermis. En toen had hij een klein kind bij zich, volgens mij een meisje. En hij was bezopen, echt bezopen weer. En toch heel lief en heel aardig. Heel... Geen Herman brood met dat kind. En dat is me nog steeds bijgebleven. Dat weet ik nog uh, als de dag van gisteren. Hoe hij daarmee omging. Hij was echt bezorgd. En heel, ja... Heel bezorgd, echt gewoon dat je denkt van... Klopt niet met de werkelijkheid. En ja, dat is mij nog wel bijgebleven. Die had altijd een bloknoot en een stift bij zich. En hij heeft mij inderdaad een keer betaald. Ik wilde hij ook betalen uh, door een tekening van mij wilde te maken. Wilde ook Herman uh, mij betalen met een, uh, met een schets uh, of een ik tekening? Ik sla me nu nog op een kop dat ik dat niet gedaan heb. Ik he? ben een beetje boos op mezelf, want ik kan die tekening goed, niet vinden. Ik heb vinden. toen gezegd dat ik daar moeilijk mijn wissel van mijn taxi mee kon betalen. Dus dat dat niet ging. Tot op de dag van vandaag heb ik hem nog niet kunnen vinden. Ja, had ik toen die tekening maar geaccepteerd? Maar goed, dat is al uh, lang geleden zeg zegt dat, dat, dat, dat. Ja, daar sta we dat met. En tot mijn eerdere collega's, die zullen mij nu vervloeken... heeft hij mij ooit wel een tekening gegeven. En die heb ik weggegooid. Doodzonde. Ja, het was niet mijn smaak, totaal niet. Ik denk, wat moet ik ermee? En mijn kinderen maken het ook, dus... Ja, het is uit het raam gegaan. Uit het raam gegaan. Wat zinnig, mijn kinderen maken het ook. Nou, u luisterde naar een aantal taxichauffeurs die uh, in Broodspoor vertelden over Hermans taxigedrag. Nou, gemaakt door Hummel en de Boer, hè? Uh, mijn jullie, uh, verdienen die mensen, ik vind het erg mooi. Goed, het is een opdracht van de verhalen Oneindig Noord-Holland. Daar kan je het ook allemaal nog terugluisteren, downloaden, whatever. Goed, volgende week uh, beëindigen we het Broodspoor. Mm. Komen we aan met Hilton. Zelf benoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen. Ja, die heeft weer een mooie muzikale parel. Ik denk het tenminste. Ik ben benieuwd, laten we gaan luisteren. Jan, eenmaal praat met hem. Een hele goede morgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Jan, eenmaal. Uh, ja, je hebt een student bij uh, uh, een... Heb... Nou ja, laat me horen. Ja. Ik heb een bij me. Oké, okay, waarom? Vraag je af. Ik zie die vraag in de klopt ogen. Klopt het gerucht dat jij op verschillende hits... van de Sandico's tamboerijn speelde? Dat klopt. Hoe weet jij dat nou weer? Jij ja. bent ook heel erg goed ingelicht, hè? True Love, That's a Wonder, was jij dan? Onder andere. Ja. Kan jij even een stukje True Love... Of Jenny, niet te vergeten. is ja? of Jenny ook? Zeker, zeker. Kan je even een stukje toelaat, Love, That's a Wonder... op de tamboerijn? True Love, That's a Wonder... Is... Goed. Schitterend. Maar... Ik wou eigenlijk een, een, een andere, een, een, grotere, een, een grotere percussionist naar voren brengen vanavond. Uh, de voetnoten bij de geschiedenis van de popmuziek. Ene Jack Ashford. Never heard of. Nee, maar dat is eigenlijk heel onterecht. Want dit was de grote percussionist die jaar na jaar uh, bij Tamla Motown de, de tambourijn bespeelde. Jij hebt een paar jaar in Detroit ge gewoond, hè, zelf? Inderdaad, dat is juist, want uh, ik wou eigenlijk de Motown van dichtbij uh, bekijken. Maar wat bleek, ze waren al naar Los Angeles verhuisd. En toen heb jij een baantje gevonden bij de Ford Fabriek daar, toch? Ja, inderdaad. Die waren ook al gesloopt, maar dit terzijde. Ik wil Jack Ashford in het zonnetje zetten. Niet Barry Gordy, die, die krijgt natuurlijk al, alle aandacht altijd. Maar bij Tamla Motown was de tambourijn altijd zeer, zeer belangrijk. En hij... Als je goed luistert, je moet echt een paar je oren openzetten, dan hoor je het. En ik wil een paar voorbeelden vanavond. Ga je gang. Ja, daar komt ie. Kijk, mensen denken, dat ja, wat stelt dat dan helemaal voor? Maar dit is de basis van de Tamla Mozambique. Dan nou, ik even op, de muziek weg, Dan speel jij door. Hè? Ja, dat is, dat is goed. Doe maar, joh. Doe de muziek er maar bij, Jan. Oké. Okay. Geweldig, geweldig. Ik ga gewoon door, Jan, want het is zo belangrijk... dat die man die Jacques Esfort een keertje in het zonnetje gezet wordt... daar komt hij weer. Dit zijn de Supremes met Love is Here en uh, nou, Jogan. Heel vervelend natuurlijk, maar ja, af en toe. zo gaan die dingen. Let op, let op. Die tambourijn, let op. You close the door to And you to the ja, je lacht erom, maar het is zeer belangrijk en het is geschreven. Laten we wel wezen. Hulde de Jack Ashford uh, van Tamla Motown. Mag ik, mag ik even wat vragen tussendoor? Ja, want, want je, je hebt mag nu altijd alles vragen. Aan mij. Wat je nu laat horen zijn, zijn die strakke ritmes. Hè? Ja. Uh, heb je ook, kan je erop variëren met een tamboerijn? Dat, dat, dat, dat het wat losser klinkt? Ja, maar moet je luisteren, uh, Jan, ik kan natuurlijk niet aan, uh, aan het werk van Jacques Ashford tippen. Hè? Nee, dat, dat is nee. Dus uh, ik wou eigenlijk. Uh, ik wou nog eens een voorbeeld geven, nu mag, ik, mag ik hem even. Kijk maar of jij er wat uh, uit hebt. Ja, kijk. Het valt niet mee. Nee, Jan. Hallo. Hallo. Je bent muzikant of je bent niet... Je bent eigenlijk een radiomaker, hè? Ieder zijn het vat. lijkt wel... Ja. ja het ja. lijkt wel wat hij bij mij niet doet. Doe eens doet. <lacht> Dat klinkt heel anders. Ja, maar Jan, jaren, jaren ervaring, hè? We hebben ja. nog een minuut, Rex. Ja, kan, kan je die laatste video. minuut... Ja, want we gaan nu draaien, dames en heren. En let u vooral uh, op... Uh, op wat hier gebeurt eh, tijdens het nummer It Takes Two van Marvin G en Kim Weston. Ja, lieve mensen, daar gaat hij. Dat kennen natuurlijk allemaal. Aan. Ja, ja. Dat is mensen nooit opgevallen, hè? Wat zei je? Dat is mensen nooit opgevallen dat het niet zo belangrijk is. Ik hoor het voor het eerst. Ja, laat op, hè. Ik zal even vallen. Schitterend. Geweldig, ja. geweldig. Bedankt, Rex. Tot volgende week, Jan. Kan je nog één klein... Ja, ja, ja. Leg maar neer, hoor. Ik zie je mond openvallen. Ja, de mijne ook. Mijn mond viel. ook. Op. Dank, Jan Nemaus. En dank, Rex van Beuningen. Een goede reis terug naar het zuiden. Uh -huh. Het is weer afgelopen. Uh, we gaan er een, een puntje aan draaien. Vergeet onze website niet. Hè? Www nou Ik heb ik krijg gelukkig uh, van die statistieken. Er wordt toch wel duizend keer per week bezocht. Wist je dat? Dat is allemaal lekker. All right. Dus blijf dat doen. Hè? Zo, zo, zo. vul ik dat allemaal voor niks. Voor Jan Doedel. Goed. U kunt ook mailen hè? naar hetgoedeleven.nl of mijn vrienden op Facebook. Er is vooral Francis. Er staat, Francis sorry, ik zet er steeds uh, mooie foto's op. Ehm, uh, wat moet ik verder nog vertellen? Oh ja, volgende week dan, uh, zijn er weer oude bekenden op bezoek. Mikkel van der Meulen, alias uh, ingenieur van der Meulen. Maar hij is er nu als, uh, in de hoedanigheid als lid van uh, zijn band West Hell 5. Ze hebben onlangs een nieuw album uitgebracht. De titel is Undercover. Het gaat over spionnen en het klinkt allemaal heerlijk. En ik zeg vast tot volgende week. Fijne week. Doei. <lacht> van het goede leven. Kies KRO.